In Groningen is een man omgekomen bij een brand in zijn huis. Zijn zoontje, dat boven lag te slapen, kon worden gered. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en hij maakt het naar omstandigheden goed. De brand brak rond half een uit in de keuken van het huis. Hoe de brand in Groningen is ontstaan, is nog niet duidelijk. Homostellen in Uruguay kunnen vanaf vandaag trouwen. In mei ondertekende de president een wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. En nu kunnen de eerste stellen naar het stadhuis. Uruguay is na Argentinië het tweede Zuid-Amerikaanse land... dat het homohuwelijk wettelijk heeft geregeld. Een Frans kledingmerk is gestopt met de verkoop van een dure trui... omdat er ophef is ontstaan over het opschrift. Op de trui stond werkloze. De trui was van Kashmir en kostte 285 euro. Veel Fransen vonden het ongepast dat een modehuis geld verdient... aan een van de grootste problemen in het land van dit moment. Het weer, vanochtend en groot deel van de middag, is het behoorlijk zonnig. Het wordt zomers warm, 26 tot 30 graden. In de namiddag en avond kan een enkele regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeer.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 You could ever get from Met de jaren 80 zon, begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Jo, de Toto in Rosetta. voor Zandvoort en de regio. Het is uh, even na twee uur. Goedemiddag uh, Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Welkom op deze zonnige, nog frisse zaterdagmiddag live vanaf de Tolweg 10A. Drie uur lang ZFM live op uw radio. Wat gaan we allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En uh, om half drie uiteraard het weerbericht uh, door onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. En luisteraars, ik kan u vast zeggen, hij heeft zitting genomen in de studio. Wij dachten al van moeten we gaan bellen, maar hij komt al binnen. Dus dat belooft weinig goeds, denk ik. Voor het, wat het weer betreft. Maar goed, rond de klok van half drie... het weerbericht door Lex van der Hoorn. Uh, half vijf, uiteraard het dier van de week. We hebben geen circulaire binnengekregen... Dat we, van welk dier het deze week is. Dus we hebben er zelf een uitgekozen... uit het asiel. En hij heet... luistert naar de naam Frank, deze hond. Uiteraard het gedicht van de week... rond de klok van kwart voor vijf... staat wederom, net als vorige week, in het teken van de muziek. En tussen de muziek... Door Natuurlijk, het Zandvoorts nieuws in het kort. En in het laatste uur, natuurlijk, nog wat sport kort in het nieuws. En heel veel uh, lekkere muziek vanmiddag. Ja, en we gaan uh, beginnen met een nieuwkomer in de Franse top 40. En uh, de jongen luistert naar de naam Keen V. En uh, het nummer heet La vie du bon côté, wat zoveel wil zeggen het leven aan de mooie kust. Luistert u naar Keen? Hey, jou! Lekker Mais tout ça c'est du passé J'ai essayé de te pour proquer la vie ma pleine temps Je selon mes idées Je vis mes envies pleinement J'ai bien de changer de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 See I'm not going to go to the world of my own, I'm not going to go ne pas world of my own, I'm not going to go to the world of pour ne pas not going to go to the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 zo de Salfutse Radio op deze zonnige, toch wel zonnige zaterdagmiddag. Het waait wel uh, behoorlijk, maar daar horen we straks uh, alles over. Lex van den Horn. zo dadelijk om half drie met het uh, CFM weerbericht. Je hoorde Denise Williams en Let's hear it for the boys. Ja, het EK sansculpturen is uh, van ja. gang uh, gegaan. Terwijl in Amsterdam momenteel uh, de in volle gang is losgebarsten, maar met een heerlijk zonnetje gaan wij uh, ons richten op het nieuws in Zandvoort. En het zal u niet te gaan zijn ontgaan, uh, inwoners van Zandvoort, dat het EK zandsculpturen weer van start is gegaan. Het Europese kampioenschap Zandsculptuur Bouwen is afgelopen maandag van start gegaan. Op een achttal plaatsen in Zandvoort werden grote bergen speciaal zand gestort, waaruit ongetwijfeld prachtige kunstwerken zullen herreizen. Vrijdag 9 augustus wordt bekendgemaakt wie Europees kampioen 2013 is geworden. Het thema is dit jaar culturele iconen uit Europa. De deelnemers komen uit Nederland... Engeland, Ierland, Tsjechië, Spanje, Italië, Oekraïne en Rusland. Elke deelnemer zal naar eigen keuze... één of meerdere culturele iconen en aspecten uit zijn of haar land... van herkomst beelden, verbeelden in een zandsculptuur. De deelnemers hebben vooraf een ontwerp moeten inleveren. Dat is beoordeeld door een commissie. Er worden zandsculpturen gebouwd op het badhuisplein, het kerkplein, het raadhuisplein. En het publiek kan de deelnemers tot en met 9 augustus... dagelijks tussen 9 en 5 uur op de verschillende plekken in Zand aan het werk zien. De wedstrijd wordt gehouden onder auspicie van de in Den Haag gevestigde World Sand Sculpting Academy. Een de toonaangevende organisatie die wereldwijd zandsculptuuractiviteiten initieert en uitvoert. De wedstrijd wordt aan de hand van internationaal erkende richtlijnen gehouden. Uit een database van 600 hooggekwalificeerde kunstenaars uit alle werelddelen... zijn ook dit jaar weer de acht beste kunstenaars uit Europa uitgenodigd. VVV Zandvoort heeft speciaal een flyer uitgebracht... waarop een route staat uitgestippeld langs de acht zand sculpturen. Via dus wel in de flyer als bij elke zandsculptuur te scannen QR-code, kan het publiek extra achtergrondinformatie over de sculpturen en de kunstenaar ontvangen. En een tip van mijn uh, zijde is, als u van fotograferen houdt, maak uh, om, de, om de dag een keer een foto van zo'n zandsculptuur, hoe dat die dan tot stand komt, met natuurlijk als laatste foto als hij helemaal klaar is. Maar dat was een tip Mijnerzijds Door naar de Italiaanse uh, top uh, 40, en wel van niets op 20, de nieuwe van Eros Ramazzotti Vino d'Astasia Sorridi provocandomi con gli occhi mi cateni qui Mi lasci andare tanto sai che poi riprendo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 I'll be you. bij CFM Software, de nieuwe single van Eros Ramazotti. En wat is het weer een lekkere plaat, hè? De deze van alweer een aantal jaren geleden, dat was Sasha in If You Believe. Wat doe jij vandaag trouwens in Sofort? Moet je niet in Amsterdam zijn, uh, Albert-Jan? Nee, ik had erheen Ik zo aan het kijken. Ik had uh, erheen gekund, ja? maar een uh, neef van mij heeft een de sloep daar liggen. En die heeft natuurlijk al altijd vrienden uitgenodigd, maar ik, ik kan niet tegen die mensenmassa's en trouwens je, voor je het weten ja je weet het wel <laughs> nooit we hebben het over de kanaal we blijven gezellig in Zandvoort en in het verlengde van het eerdere bericht over de zandsculpturen erg leuk voor de jongeren namelijk want op 7 augustus vanaf 2 uur kunnen kinderen en volwassenen zandsculpturen gaan bouwen het 1250, 1250 kilogram wegende speciale zand wordt aan de vloedlijn tussen Beach Club 10 en de haven van Zandvoort neergelegd en is het eerste door de mensen gemaakte groene olijven van de Zand, zandvoort werkt.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 Het evenement wordt bij Beach Club 10 officieel door wethouder Zandbergen om twee uur geopend. Dus op 7 augustus kinderen uh, gaan standsculpturen bouwen. Oké, okay, zo dadelijk het uh, CFM weerbericht met Lex van den Oren. Maar eerst nog even wat uh, Spaanse muziek in. Uit de Spaanse top 40 is hier Kali y el dandy met No digas nada. Me destrozas quiero decirte tantas cosas quiero acordarme de tu olor no digas nada por favor no wil a zien. que me despierte de un sueño en zien. puedo verte. je zien, puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche. Dormido, me des la oportunidad. Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo. Suena mi puerta y estás tú. Por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón Pregunto que te pasa, por qué lloras, por qué estás tan rara Y aunque tú no me hablas de conforme al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme, ¿Qué me pasa, me siento tan raro al verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más Si no te dije que te amaba y que aunque era tu amigo Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener Vou hablarte un te desvaneces con el sol no eres humana y eres de me rompe el corazón en la mañana no digas nada, por favor. Ik weet dat ik en niet meer kan vinden. Ik weet dat ik je niet meer kan La vida weet ik je niet meer kan vinden. Ik weet ik je niet meer kan vinden. Ik weet ik je niet meer kan vinden. Ik weet ik je niet meer kan vinden. Ik weet ik je niet meer kan vinden. Ik Me ik je niet meer kan vinden. Ik weet ik break Nou, allemaal, goed, jongen. Nee, jongen, jongen. nou, die komt niet in de CWM nou, top 40. Ik vond het wel een leuk plaatje hoor. Ja. Doen we dus ook nooit meer. Het is 1 uh, en half drie. Een hele goede middag. Lex van der Hoorn, welkom in de studio van CWM. Goedemiddag, Rob. Ja, je bent uh, weer in de studio, want het is uh, geen strandweer vandaag. Nou, ik hoorde net onweer in het uh, vorige nummer. Ja, ik ook. Ja. <laughs> Dat gaan wij toch niet ook krijgen, hè? Nee. Wel oh, gelukkig. Nee, want daar is het nu te koud voor. Daar is het gewoon te koud voor. het koud. Het is heel normaal, hoor, voor de tijd van het jaar. 21 graden ja. is de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. En we hebben 21 graden, dus het is eigenlijk heel normaal zomer weer. Zoals het hoort. Zoals het hoort. Zoals het hoort. Dus je kan, weer, je, kan je weer normaal kleden. Ja. Klopt. En niet uit de met petjes op en dergelijke. Uh, nee, precies. Wel de korte broek aan, toch? En een, en een zonnebril. En een zonnebril. Ja. Dat mag wel. En een zonnebril. Okay. Ja. Dat houden we vandaag. En de temperatuur, zoals ik net vertelde, is 21 graden. Maar het is windkracht 6 op het strand. En uit het zuidwesten. En dan ligt je eigenlijk nergens lekker als je op het strand wil liggen. Nee. Dus... Vandaar nou, dat ik in de studio zit. Nee, hartstikke goed. En als ik minder had gewaard, dan heb ik op strand gesleten. Maar vanavond dan neemt de wind af. Dus we krijgen een, uh, een rustige avond. Een barbecue weer, terras weer, uh, noem maar op. Gewoon een lekkere avond. En dan morgen. Dan is het ook weer meest zonnig. Met een, uh, een zwakke. Wat schrijf ik nou op? Oh, een zwakke wind uit de <lacht> westelijke richtingen. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> uh, uit westelijke richtingen. Dus uh, het is morgen zeer aangenaam. strandweer. Dus morgen lig je weer op mijn lui rug. Met een maximum temperatuur van een 1 graadje hoger. 22 graden. Nou lekker dus hoor. Het is gewoon aangenaam weer morgen. Dan gaan we naar de maandag. Hebben we weer een dag met veel zon. Dat kan niet op hè. Oeh. Met een, een zwakke zuid, uh, zuid naar westen draaiende wind. En een maximum temperatuur, temperatuur van... Ja schrik niet. Gaan we weer naar de 25 graden toe. Dus dan zitten we weer ruim boven normaal. En dinsdag hebben we weer een dag met veel zon. Met een zwakke wind uit het noorden. En een maximum temperatuur, ja omdat de wind uit het noorden komt gaat de temperatuur wat naar beneden toe. Die gaat weer terug naar 21 graden. Ja het is eigenlijk een, een kort verhaal wat ik... Blijft gewoon aangenaam. Blijft gewoon aangenaam. Samengevat, de komende dagen aanhoudend vrij zomerweer met een middagtemperatuur tussen de 20 en de 25 graden. Lex, we houden van je. Dankjewel. <lacht> <lacht> je mag blijven. En wil je weer uh, nalezen, ga je gewoon even naar de website van Lex. Dat is... Daar staat dit hele verhaal op op dit, op dit moment. Dat is uh, www.metiopagina.nl. Of je kan hem volgen. Ja, moet je achter me gaan lopen. Ja, precies. <laughs> op Twitter, op het of je zoekt op Meteo Zandvoort. En sta ik bovenaan. Lex, mag je hartelijk danken. Geniet van deze fijne zonnige dag. Die jij ook Rob. En uh, tot volgende week zaterdag. Tot volgende week.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 I ain't gonna let you kill it Radio. Radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. je, yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag. Geet de zomer. peace. Zo muziek krijg ik altijd een beetje trek in een patatje. Heb jij dat Hoe oh, deze brug nou weer in elkaar ja, gaat, ja. Zie, ik vind het knap. Want luisteraars, het is, uh, het is weer gebeurd. Want uh, de zandvoerders hebben hun stemmen uitgebracht ten behoeve van de leukste snackbar in Zandvoort... en een frituur Ver. Op de hoek van het Kerkplein en de Kosterstraat... is bij de verkiezing van de leukste snackbar van Zandvoort... als eerste uit de bus gekomen. Ze kregen 78 van de totaal 182 uitgebrachte stemmen. Snackbar het Plein aan het Kerkplein... kreeg het gemiddelde hoogste rapportcijfer, een 9,35. Beiden gaan nu door naar de provinciale ronde... waarin wordt gestreden om de titel van... de leukste snackbar van de provincie. De provincieronde duurt van... 19 augustus tot en met 6 oktober 2013. Alle uitgebrachte stemmen tellen in de provincieronde gewoon mee. Wel mag iedereen opnieuw eenmaal een stem uitbrengen uh, in de provinciale ronde. Dus Friedanver Ver en uiteraard uh, uh, ook het plein. Van harte gefeliciteerd. En we komen nog wel een keer langs. <lacht> Hier is Bel Helene. Doe uh, maar.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 half drie hoorden we het al bij het CFM Weerbericht met Lex van de Hoorn. We krijgen zon genoeg en van de week weer een temperatuur van een graad of 25. Wat willen we nou nog meer, hè? Heerlijk. Genieten van het zomerse weer hier in Stolvoort. Je hoorde Katrina in the waves en walking on sunshine. Ja, zo dadelijk na vijf uur dan uh, krijgen we een uh, ja, zeg maar nieuw programma bij Sierven. Uh, ja. uh, ja. Een vertrouwde naam maar een nieuwe presentator en samensteller. En toevallig zit hij bij ons in de studio Mark. Ja Mark, goedemiddag! Pak de microfoon erbij, dus even kijken hoe die klinkt. Ja. Goedemiddag. Mark. Dat was Mark. Dat, dat, <laughs> is, dat is Mark. Goedemiddag Mark. Goedemiddag Rob. Hey. Hey, Oei oei. Elke ja. zaterdag van 5 tot 7 live ja. op CFM. Ja, dat klopt. Van 5 tot 7 Entertainment for You. Wat ga je doen allemaal? Ja, een heel gevarieerd programma. Van 50, 60, jarige 80 jarige muziek tot aan Nederlandstalig. Uh, een aantal vaste rubrieken zoals raterplaat. Uh, daar kan je aan meedoen, een prijsvraag. Uh, af en toe ook wat nieuws. We gaan vandaag bijvoorbeeld een interview met de organisator van Colleren in Utrecht. Dat is met de Indiaanse kleurballen. En een 5 kilometer loop. Is dat schadelijk? Hoe hebben ze dat overwogen? En ja, hoe zit dat precies in elkaar? Daar gaan we over praten. Eerlevisie komt zeker aan bod, want ja, om kwart voor zeven is natuurlijk uh, de tweede speeldag. En uh, volgens mij, ja, we hebben ook artiest van de week behandelen. Uh, vandaag is de, ge, tenminste de verjaardag van uh, Louis Vergaal. Dus ja, daar gaan we ook nog heel even aandacht aan besteden. En ook nog een zangeres, een opera zangeres die vandaag uh, 37 jaar wordt. En daar zullen we een plaatje van draaien. Geweldig! Ben je al een beetje zenuwachtig voor vanmiddag of niet? En nu zeker! <lacht> nu zeker. <lacht> Geweldig! Nou, dat gaat helemaal goed komen. We gaan uh, vanmiddag luisteren naar je, Mark. Ja. Over vijf uh, uur. Hartstikke leuk. Van vijf tot zeven, een, een ja, zeg maar nieuw programma. En bij CFM Entertainment for You met Mark Orton. En wij gaan nog uh, wat uh, lekkere zomers muziek draaien. op deze zonnige zaterdagmiddag, Albert Jan. Hier is Third World. In Now That We Found Love. Now That We Found Love what Shoot, shoot, ship, ship, all over the place, I say, come on, baby, when I'm Now that we found love. Tot zover ook het uh, einde van het eerste uur van Zandvoort uh, op zaterdag. Zo duidelijk zijn we er nog twee uur lang. Met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Graag tot zo.